Jaapkoper was zo bang dat hij Will Smith zou gaan horen. Nee. Dat was ik wel heel erg nee, Dit zegt het origineel van The Whispers en The Beat Goes On. Ja. Zo aan het begin van uur 2 van Stamford op zaterdag nogmaals goeiemiddag.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 Ik denk ik dat dat wel ja, in de jaren zeventig. Nee, maar we, we, weten, we weten om het kort te maken, we weten dat er altijd nee. een plan B is, is die ook moet een zijn. Dus, uh, dus, dus ik, begin een beetje, ik begin een beetje niet meijerachtige toestanden. Ik begin een beetje uit te weiden. Dat moet ik ook niet doen. Oké, okay. nou, <Racestroke> straks dus Erik Weijers, zijn verhaal van vanmorgen. Verder de evenementenagenda natuurlijk om ja. half vier. Dan horen we dat Sint morgen gaat aankomen om twaalf uur. Over dat interview van Erik Weijers. Is dat verstandig om het nu te doen? Nee, we gaan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 Weet je nog, Jaap, dat, uh, dat we in het eerste uur de verrassiesplaat plaat hadden? Ja. Ja, de 50 nd Street hè, werd dat. Ja. En toen zei hij, volgens mij is dat... Uh... Loose Ends. Loose Ends. En dit is wel Loose Ends. Precies, deze <laughs> bedoelde je. Hè? Ja, ja, dit is Loose Ends.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 Al die clubjes die uh, op uh, eigen zolders uh, bezig waren. Ja, inderdaad. Uh, uh, wat, wat van een uh, garage en dan moesten er een mast omhoog... Uh, uh, ge, ge, ook zoiets, ja. En ge, en een bandje uh, omhoog gegaan uh, uh, daarin, uh, en heel over, ver noord. He? En over, <laughs> over, over wat heeft het dan uh, voortgebracht, uh, he, die Zandvoorts uh, radio en die etenpiraten? Nou, zullen we Kees van Amsterdam maar als prominente uh, figuur dan maar noemen? Want die is uiteindelijk...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 wij hebben het niet moeilijk gedaan, maar dat schrijf je met twee x'en, dus... Ah, Oké. Okay. Uh, yep. Vanmorgen die, de, uh, de uitzending. We gaan het uh, hierbij uh, laten. <laughs> ja, we gaan afronden weer. Wat Af, afronden. Ja. Ja, vanmorgen de uitzending met uh, Erik Weijers. Wil hey, je nog voorleiding u... geven of gaan we gewoon uh, lekker nou, luisteren? Nou, ik denk uh, dat we gewoon beter kunnen laten luisteren... wat onze collega's bij Goedemorgen Zandvoort hebben besproken met Erik Weijers. Want dat gaat natuurlijk over het circuit Zandvoort. Over nou zoals bekend, directeur van, de circuit, racing, directeur van de circuit. Is ook, het circuit. racing-directeur van het circuit. Welkom. Goedemorgen. ook yellow ja. met de race. Deze is een mooie intro. Ja, ja, ja.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 Ik, ik ben zeer benieuwd. Ik uh, kom binnenkort wel eens een keer gewoon stiekem kijken. Uh, alhoewel er staat tegenwoordig bewaken. Ja, dan moeten we even een afspraak maken, maar uh, die maak ik graag.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 Ook vooral aan zo'n zijde op het gebied van uh, ecologie, uh, geluid, uh, uitstoot en dat soort. Uh, ja, al, ja dat, alles wat erbij kon kijken. Ja, dat, dat is wel weer. Uh, j, j, jij bent dus van de race, zal ik maar zeggen. Maar dat moet je er nog even bij doen. Ja, dat uh, maakt het dit, dit jaar ja. uh, extra uitdagend. Normaal was ik al, ging ik in november al lekker met vakantie. maar. Je <lacht> nou, bent best geweest. Begrijp, dus. <lacht> dat, dat, dat zit er dit jaar niet in. <lacht> <lacht> ja, wij moeten zo de agenda gaan doen, dus je mag wel op vakantie. <lacht> Uh, morgen Brazilië, ja. heb je al een voorspelling?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 Erik, bedankt voor uh, tijd en komst. En we hopen dat je, uh, ondanks dat ik het hartstikke druk heb, toch in de komende 5, uh, 6 maanden af en toe eens tijd hebt. Op... Oh, je zeker graag hoor. Een kopje koffie is altijd lekker toch. Ja. Okay. <laughs> Kijk, inderdaad, zo is het bij onze collega's van de Goedemorgen Standvoort. Erik Weijers over de Formule 1-3 mei 2020. Dan gaat het echt helemaal los. Zit in de battle. Na het interview met uh, Erik Wijs, wilde je daar nou nog wat over zeggen? Uh, connection? Om wat meer uh, uh, ja, te gebruiken. Ja, ja, dat is wel leuk uh, wat, uh, wat er uh, daar nog uh, gesproken is. Niet uh, bij het interview van Erik uh, Wijs, maar eerder in, uh, in een ander uh, ges gesprek met Peter Tromp.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 23 november zou er dan een uh, winterrace moeten zijn. Nou want... probeer jij maar het circuit op te niet. <laughs> ja, dus... Dan moet je dus een soort... Uh, ja, met een, uh, met een grotere shovel moet je proberen die hekken omver te rijden. En dan kan je misschien nog kijken nee, hoeveel Nee, dat, on... dat gaan we niet doen. de ja. vandalisme. Nee. Uh, nou, dat, dat lijkt me niet de bedoeling. Want die mensen moet je nu gewoon lekker aan het werken. De dus snee die, uh, die vervalt, althans, die is, die is al geweest. Die is dus... geweest, sterker nog, die is geweest. Dus die is op 2 november geweest. Want uh, toen is er afscheid genomen. Van het circuit in zijn huidige vorm. En inmiddels wordt het dus driftig uh, ja, verbouwd, vertimmerd en noem maar op. En er wordt asfalt uh, weggehaald. En er komt een. Nou ja, we hebben het net uh, bij Erik Wijers uh, vanuit Erik Wijers kunnen horen. Oké, okay, wil je al uh, berichten nalezen en uh, nahoren? Dat kan op de ZFM app. En uh, mocht je de app nog niet hebben, Jaap, heb jij hem?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 Maar kom niet op, als jij er niet meer bent. Ik weet dat ik er niet anders voor je kon zijn. Maar zit je jou ga ik dood van de pijn. Toen ik je zag, op die eerste dag was ik zo verslap Oh, ik viel je in mijn armen, maar ik weet niet hoe van jou <tot> Porque sinceramente, no <tot>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 Porque si salgo, tierza dag, was ich so verstadt. Ich fühl in meinen Armen, man ich weiß nicht was. Y dice que oye lo que es La Luna, nosalis, noc de woelwa weg. Ergens kom je vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen sabel vergeten. Ik ben onder een nacht iets aan mij verzekerd. Waar kom ik? uit een van de beste tv-programma's. En die heeft ook nog best in de naam. We hebben het over de beste zangers. En uh, dit was er niet. Uit dat tv-programma. Rolf Sanchez en Emma Heesers. En all vier Jawel. Een heerlijke plaat, Een hit van dit moment. Uit de hitparaders. We gaan eens dus even wat gouden oude disco voor je draaien met Ladies Nights. little oh, baby oh, Echt de oude disco-stijl op de zaterdagmiddag bij Zandvoort op zaterdag met Ladies Night. Jij zegt het. Jawel, inderdaad. Cool en Ken. Ja, hoe was het op de, de, de avonden, zeg maar, dat er afscheid werd genomen van Clown Didi? Ja, dat, daar stond een heel uitgebreid artikel in, in de Zandvoedse krant. Dat zeg ik er ook even bij. Maar goed, dat, dat is deze week gebeurd.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 Maar soms schuilt er achter de clown ook een tragedie. En dat heb ik proberen net te vertellen. Uh, dat dat een beetje een samenloop van omstandigheden heeft uh, plaatsgevonden. Met het uh, moment dat uh, zijn vrouw Louise uh, mm -hmm. het leven heeft uh, gelaten. Gebeurde trouwens precies ook één van de weekenden dat Roy en ik hier uh, de uitzending hebben moeten doen. Dus ik denk dat dat uh, zo'n beetje eind oktober uh, is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 All the memories And the memories bring back Memories bring back your <laughs> Memories bring back Memories bring back your <laughs> There's a time that I remember When I never felt so lost And I felt I love the hatred it Was too powerful to stop And my heart feel like it. Never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 Laat van Europa. Je hoort ze vanavond weer bij uh, CFM. En ja, wel vanavond tussen 7 en 9 met uh, Mike Bulee en Patrick van Buringen. Die ze allemaal weer voor je op een rij. En waarschijnlijk staat deze dan ook nog wel in genoteerd. Nee, niet deze, maar die ik hier voordraaide. De single van uh, Maroon 5 en uh, Memories. Ja, we gaan op naar het nieuws weer van 4 uur. En dat zijn Jaap en ik en nog 1 uur lang Zandvoort op zaterdag, op de zaterdagmiddag en uiteraard de maandagmiddag voor de herhaling. Met nu Casino slaat ze tot aan 4 uur. Graag tot zo. I just got your message, baby. It's a to see you fade right away. Mm -hmm. This you in the end. It's got Oh, I know I should come clean, but I prefer